9 uur. Kasper Meijer met het nos Journaal. Vannacht zijn opnieuw aanvallen geweest in Gaza en Israël. Het Israëlische leger heeft met luchtaanvallen het huis van de hoogste leider van Hamas in de Gazastrook, Yahya Sinwar, verwoest. De leider verblijft vermoedelijk op een ander adres, net als andere Hamas-leiders. Een woordvoerder van het Israëlische leger zegt dat vannacht 150 doelen zijn aangevallen in de Gazastrook. Ook vanuit Gaza werden tal van raketten afgevuurd op Israël. Australië houdt vast aan zijn plannen om pas halverwege volgend jaar... de grenzen weer te openen voor mensen uit de rest van de wereld. De grenzen gingen in maart vorig jaar dicht vanwege het coronavirus... en sindsdien is de aankomst van reizigers uit andere landen aan banden gelegd. Alleen in uitzonderingsgevallen worden nog mensen toegelaten. De grenssluiting leidt tot groeiende kritiek in het land... maar het Australische kabinet is niet van plan iets aan de aanpak te veranderen... en zegt dat de veiligheid van de Australiërs in het land voorop staat.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 In Rotterdam is vanavond de aftrap van het Eurovisie Songfestival. De deelnemende artiesten worden bij de Cruise Terminal Rotterdam... één voor één per boot afgezet, waarna ze worden geïnterviewd. Polen meldde zich gisteren op het laatste moment af voor de ceremonie... vanwege een coronabesmetting in de delegatie. De hele Poolse delegatie is uit voorzorg in quarantaine gegaan. Het weer, het wordt een buiige dag. De zwaarste vallen in het binnenland. Tussendoor breekt af en toe de zon door. Daarbij wordt het niet warmer dan 15 graden.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 nog wel ooitje. Er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een juist aan mij. Weet je nog wel ooitje? Wij kiekten al ze leuke dingen weer.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 Het Gat van Nederland. En daarna begonnen, begonnen ze met het Simplicitische Verbond... waarvan de mattenklopper het symbool werd. In 1980 veranderden ze de titel van het programma in en B Om deze een jaar later alweer te veranderen in Van Kooten en B. U hoort ze nu van en de B met de nummer 19. Nou ja, het heet 1948. Het is toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis...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 Het eerste teken dat de zaak al was bekeken Voor zover je zonder plichtsbesef Je leven leeft I'm gonna go the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 Water is voor de visse. Drinken voor bem. Er de goop en pinte, pinte, alle doge pinte. Als er niks te drinken is, dan heb ik in de mouw pinte, pinte, alle doge pinte. van het dier dus wordt maar maai alleen zo goed. Diep stop is voor te scheuren. De carnaval op dus tot de keuren. Regen is voor de bloemen, geef maar morveur. Dat is met mijn pot binten pinken, alle dagen pinken. Als er niks te drinken is, dan heb ik in de moe. Pinken, pinken, alle dagen pinken. Van het eten is wat maar je leert zo goed. Is voor de schopte, als je te ver draait, dan droog je popte. Carmen, had en Jette, en door het weer, kreeg krijg ze op dikje Pinken, Pinken, alle dagen Pinken, als er niks te drinken is dan een beetje in de nood Pinken, Pinken, alle dagen Pinken, van het eerste slokje, geluk maar alleen zo goed. Is voor de Russen en voor de ze moeten kussen. Zie je, voor de boeren, zen ik in weer, dan wat de noorden. Together, a er niks te drinken dan heb ik in de mooie. Pinken, pinken, alle toch gepinken van het eerste nog zu maar jou niet zo goed. Lief. En iedere avond schreef ik jou een brief, maar jij geeft geen antwoord wat ik hoor. E aí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 toch bleek zij de fanfare, tot ieder schot er werd. Mijn tante Antoinette, haar benen zijn niet recht meer, haar voeten goede krom. Haar rug staat met een tootje, daarop slaat men de trom. Muziek kan zij niet horen, zij is doorval pot. Maar haar de dematie zwaaien is voor ieder een genot, haar virtuositeit. Kent men van weet en zeet. Mijn tante Antoinette is chef der majorette. Laat zij het stokje om de vingers gaan. Gaan alle harten even herderslaan. Al is zij tachtig jaar. Toch leed zij de varen.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 Jouw kinderen net zo mooi zijn als jij of mooier misschien ik zou...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 zijn er rond het overwinnen, dus weet wat dat je met klagen gaat verdenen, donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, die de moe verliest en later ik laat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 Donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen. De moed verliest en kniest te later respect, blijf vol hoop naar betere streven. kleuren, schitterend kleuren, zalig geuren en je ligt tot elke prijs, leer de liefde eenmaal kennen, je door kussen hier verwennen. de haarden worden een paradijs, donkere wolken die verdwijnen, eenmaal zal de zon weer schijnen, al een lied en lach voor elke dag. Donkere wolken die verdwijnen en daarvoor hoe u Tom Manders als Doris met ik zou honderd willen worden.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 We waren eigenlijk gespecialiseerd in uh, oud-Hollandse zeemansliederen... en de band is vooral in het Nederlandse schnambelskriek bekend... maar hij heeft het eind jaren tachtig ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd... en u hoort ze nu, de havenzangers. Daar hebben we het namelijk over. Met een die Vogeltje, wat zing je vroeg? Het Is gisteren weer eens uit de hand gelopen... Het kwam als altijd heerlijk onverwacht... We zouden eventjes een slokje kopen...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 De Peren en de pruimen, al die bloesjes en ze ringen, dat ben ik van die mooie dingen zonder toen te ruimen, leven de peren en de primen wat is het zwaar, wat is het zwaar, te moeten dringen de baar. En is het drinken niet zo zwaar, dan is het ook geen goede waar, Wat is het zwaar, wat is het zwaar, om door te drinken aan de baar. Mijn hart, dat is de kegelbaan. De meisjes zijn daar in de kegels. Ze rollen af, ze rollen aan. Dat gaat een kegelbaan Een hart Dat is niet meer te stoppen. O la di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 We zitten aan de bar en zingen allemaal het hoogste lied. Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet. Prost, pros, kamerad, pros, pros. Kamerad, pros, pros, pros, post, post, We nemen er nog eentje, daarom pros. Pros, pros, kamerad, pros, pros. Kamerad, pros, post, post, post, pros. We nemen er nog eentje, daarom pros.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 Dan schud ik alleen nog kop Geef er geel geen antwoord op Ik ben Sally met zijn room en ijsje Een mens, het is een leven toch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 ik ben Charit met zijn groot en schijnbaar.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 en mij is het best wel, wanneer je voor me in je mini-staan. Want wat ik zie, dat het schriest uur nog aan.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 Had je moeder toch een slaap nou versieren? Want heus zijn geur als zij, is er niet één, maar wie zal Jij bent voor mij het meisje dan. Wanneer je woont in je nieuws?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 Ik kan niet leven zonder jouw portaan. Lijn in een Marie Isabel. Ja, dat was duo onbekend met Marisabel. En daarvoor hoorde u Sylvain poons met Sally met een room